In Amerikaanse staten Idaho en Montana mag weer worden gejaagd op de grijze wolf. Die werd in de jaren 70 beschermd. Door de intensieve jacht was het dier bijna uitgestorven. Boeren in Idaho en Montana zijn blij met de opheffing van het jachtverbod. Steeds vaker werden hun koeien of schapen door de wolven gedood. Natuurbeschermers zijn minder tevreden. Volgens hen is de populatie wolf in Idaho en Montana nog lang niet groot genoeg om de jacht weer toe te staan.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 Dan gaat om 20 in het zuiden. Ook morgen vrij zonnig, en ruim 20 graden. In het weekende wordt het nog warmer met maxima rond 25 graden. Dit was het, NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad vielen we bij Amsterdam op de ring A10 tussen Schellingwouden en de Afritraai, 8 kilometer. Tot zover. De verkeersin.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 Zo El hey. Nou, welkom terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort in nee, het uh, gezellige. God, wat een herrie. Wat een herrie. Ja, wie zou dat nou uitgekozen ja, wie... hebben? Wie heeft de muziek ook weer gedaan? Ik geen idee. Ik, ah, nee. nee. ik kan het niet alleen. Nou, dat is, dat, uh, ik heb het er eigenlijk uitgekozen, omdat radio maken kan je ook niet alleen. Dat doe je ook met elkaar. En ja. dat is het juist het leuke eraan. Ja, absoluut. Ja. Het wordt echt, echt leuk als je het met elkaar doet. Ja. Dat, uh, dat is mijn Even een mededeling. De Oosterparkstraat die wordt nu volgestort met open aardhout. Dus ik zou ik, nou, uh, ik ja. weet niet wat daar allemaal de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 Goed, maar zover is het even nog niet. Oké, okay, dankjewel Benno. Nou, we, hebben, we gaan nu een discussie hebben over het burgernet. We hebben hier een voorstander, we hebben een tegenstander en we hebben iemand die nog niet zo heel erg is ingevoerd in het burgernetschap en daar gaan wij straks aan het einde van de discussie horen of zij nou voor of tegen is, oftewel of ze het gaat doen of niet. Dat wordt heel erg spannend. En diegene die daarbij zit, dat is Ada Mol, die, is, die komt het volgende uur ook. Don Gebber die is tegen, dat is degene die achter de Koffie staat er ook mee, de presentator Welkom Don. Dankjewel. En Benno, die is voor. En het kan ook bijna niet anders dan zo'n ambulancechauffeur. Ja. Uh, wie wil het eerst het woord? Don of Benno? Nou ja, ik heb net uitgelegd hoe het ja, was. Dus ja. Don, uh, kom maar op. <laughs> ja, nee. Het, het tegen is natuurlijk uh, wat globaal het... Uh...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 keer zijn als je een, een activiteit meldt en je daarna je raam ingegooid wordt of je auto aangevallen wordt. Ik denk dat je daar heel erg voorzichtig mee moet zijn. Don voordat je verder gaat, even even verklaren, want jij uh, brengt een nieuwe term in: vigilant. Uh, ik, uh, ja, ik heb is... in het hele burgerconcept die term niet uh, horen vallen. Volgens uh, mij is dat, dat niet de bedoeling. Uh, ja, maar op het moment dat jij een sms'je krijgt. met kijk uit, want. dat ja. en dat en dat is er. en er loopt iemand door de wijk met die en die bedoelingen. Uh, dan ben je bezig aan een, een stuk surveillance. op het moment dat jij zelf ook die wijk in gaat. Maar dan ga je er dus vanuit dat iemand actief. Uh, na aanleiding van zo'n melding gaat zoeken. Ja, oké. Okay. Ja.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 deze alarmering voor deze categorie nog niet gaat gebeuren. Maar ja, dat, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Je hebt een AED in je koffer gezet, is dat altijd zo? Ja, dat komt omdat ik instructeur ben. En daarom neem ik natuurlijk altijd mijn eigen AED mee. Dat is ja. wel belangrijk. Ja, dat ja, ben nou hartstikke leuk, maar ik heb geen burgernet nodig.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 met hartaanvallen, uh, ja, is tijd uh, zeer belangrijk. Volgens mij ben je om, Adam. Maar, um, <lacht> ah, <lacht> <wacht> maar, We hebben het <lacht> al goed. Dan hebben we punt 2, um, ja, criminelen.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 Het is een beetje globaal, het is dus kort door de bocht. Maar het, het criminele deel zal ik dan maar doen. Ja. Ben ik zeker niet over Dus het zou, wat jou betreft, een, een plus worden als je dat uit elkaar zou splitsen. Het uh, gewone burgernood en ja. het criminele stuk. Want dan zou je met het burgernoodstuk wel ja, uh, mee ja. kunnen doen. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, nou dan wil ik. Of wil je ik wat zeggen? Nou ja, nee, nee, ik ben ook een slecht voorbeeld. Want ik ben een van de ongeveer drie mensen in Nederland die zijn GSM nooit aan heeft. Oké, okay, ja, ja. <laughs> nou ja. Ze dus kunnen je ook voor je je vaste lijnen. <laughs> <Okay>. <laughs> Ze weten me te vinden. Ja hoor, ja zeker. Dus. <laughs> Oké, okay, nou dan wil ik Adamol heel erg bedanken voor, uh, voor de discussie. Don de Gebber voor de discussie okay, en Ben natuurlijk ook uh, heel erg. En dan nog natuurlijk even de website van burgernetkennemeland.nl. En daar vind je alle informatie. En misschien ben jij wel de 20.000ste deelnemer. Ja, weet jij veel. Ja. Ik, ik, ik krijg er volgens mij niks voor, hè? Als je zoveel te de deelnemer Helemaal Niets. Knappertjes, niets. Ja. Nee hoor. We gaan even naar het, uh, het volgende onderwerp uh, dat wat naar de muziek wordt uh, gedraaid. En dat is uh, Ademol, die we al net aan tafel hadden. Die vertelt over de tentoonstelling Percepties. En dat is in het Zandvoorts Museum. En dat is een samenwerkingsverband.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 I'm walking, yeah, and I'm talking. Zo? Nou, dat was, uh, dat was niet uh, The Temptations. Wat is, er zit een vuiltje uh, uh, op Ja, bureau. Ja, <laughs> Wacht, je had ook in de muziek samenstaan, Benno? Ja, ik heb het allemaal uh, volgens de papieren gedaan. Maar uh, nou goed, laten we de luisteraar daar niet meer lastig vallen. Dat knokken we straks op straat uit. Dit was uh, natuurlijk uh, vet Domino. Gelukkig met ligt er allemaal Als we dan naar, gaan naar de voor de studio Hoogland zien, dan uh, ja. zijn Benno en ik ja.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 Dat gaan we doen met uh, Ademol. En zij vertelt over een tentoonstelling, percepties. Uh, tentoonstelling in het Zandvoort Museum. Ade, go goedemorgen. Ja, goedemorgen. We beginnen gewoon helemaal opnieuw, kan ons dat schelen. Wanneer uh, gaat dat van start? Uh, morgen. Morgen is de officiële opening. Oké. Okay. Om 4 uur. in het uh, Museum van Zandvoort. Hoe gaat dat, die officiële opening? Um, nou, genodigden. Ogenoegden. Oh, uh, Geen eentje. Udo Gijsler, de voorzitter van de BKZ, die zal het openings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 ik heb hem meegemaakt in Roermond. En dat ja, is heel bijzonder. Ja. Dus het, als, ik je, als ik het allemaal goed begrijp, eh, krijgt Sandvoort nu iets bijna unieks. Zeker, zeker. Zal, zal ik het anders even, even voorlezen? Kort? dan dan ja, ja, is het een beetje af... aan dat vertellen. Wil aan dat vertellen, ja. Wat, ja? wat het is, uh, percepties? Percepties. Nou, dat is waarneming. En uh, waarneming. Um, ja, dat is. Um, interpreteren. Ja. Uh, yeah.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 En dat uh, krijgt weer een eigen leven, een tweede leven. En uh, ja, dat wilden we dus uh, aan elkaar weven. Mm. Wij zijn uh, als dichtkring, we vonden het leuk om gewoon verschillende stemmen, verschillende technieken en uh, poëzievormen uh, bij elkaar te, te brengen. Uh, die hebben we opgenomen. Die worden uitgezonden in het object. Okay. En, we wilden eigenlijk een toren bouwen, een toren van Babel, die dan een cacofrenie uh, van uh, geluiden ging maken. En uh, ja. Het is de perceptie. Uh, wat vang je op? Uh, hoe interpreteer je dat? Uh, ja, ja, ja, ja. Hoe komt het over? Wat ja, ja. voor gevoel krijg je daarbij? Uh, ik, ik merk dat ik toch een beetje in de war raak. dat uh, oh, uh, wordt mij duidelijk. Ja? Ja. Vertel eens. <laughs> nou, ik zie dat helemaal voor me. Zoals ja, wat dat wat vertelt. heb je gehoord? Nou, dat, ik zie daar een kunstwerk voor me. Met, uh, waaruit uh, van verschillende kanten, denk ik, uh, geluid uitkomt. En Are, zijn het dan gedichten die we horen? die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 Dan gaan je ogen helemaal stralen. <laughs> Daar ja. ik er heel erg uh, veel zin in heb. In ja, dit, uh, dit hele gebeuren. Ja. Ja. Ja. Nou, we gaan, uh, denk ik, uh, dit afronden, dit onderzoek. Ja, dat, uh, het, uh, ik denk dat duidelijk is, uh, Ada, en um, nou, blijft in ieder geval lekker uh, lang staan in Zandvoort, dus iedereen heeft alle uh, gelegenheid om het. Gaat het daarna nog ergens ik nog anders Ik wel even, even zeggen, ja? ik denk dat het zeer vernieuwend is, dat uh, ja, dat dit toch wel heel veel vragen oproept, maar mm. ook verrassend uh, zal zijn. Daarnaast zijn er ook nog uh, workshops worden gehouden voor oh. kinderen, net zoals ja, de kinderkunstlijn, maar dan de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 Dus ja. houd de agenda van Zandvoorts Museum in de, in de gaten, want er gebeurt nog veel meer. En Goedemorgen Zandvoort zal er ongetwijfeld ook in de agenda aandacht aan besteden. Nou, hartstikke bedankt uh, Ada. Ada. Uh, even samenvattend, van 20 april, dus dat is aanstaande dinsdag zo we, of zo? Uh, woensdag, woensdag, aanstaande woensdag. 20 april tot met 24 juli in het Zandvoortsmuseum. Uh, percepties en nou, het is... Dan uh, kan laten, je niet wachten, dan vanmiddag. Vanmiddag ook al? Ja, dan is het officiële opening toch? Nee, morgen. Morgen ook zo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 Mama just hung her head and said, son. Papa was alone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 Never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. op ZFM Zandvoort nog even vanuit Hotel Hoogland. En uh, de Temptations was dat met papa was een Rolling Stone. Weer genieten. Onze laatste gast... De beroemde zandvoerder Peter Tromp, oh ja. jongen jonge jonge, hele te ja. worden we over die man volgeschreven. het is... <laughs> is. Je kwam het kantoor van de Zandvoortskrant niet uit, Peter. Nee, maar, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Maar Wat ze kwamen het... gelukkig bij mij. Oh, dat scheelt. Dus dat scheelt. Ja. Ja. Maar Heel uh, oh, leuk. Nee, nee, je hebt afscheid genomen maar, nee. van het, uh, uh, de ondernemersclub. Dat klopt, ja. ja. En... Um...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 wat is een barbershop? Uh, een barbershop koor is een koor wat oorspronkelijk uh, liedjes van de zee zingt. Barber was uh, barbershop en waarom uit Sandam barbershop? Het schijnt dat in de jaren 1800, 1700 Sandam een hele belangrijke stad was op het gebied van het uh, vangen van walvissen. Nee. En uh, uit die traditie is dat koor eigenlijk ontstaan in 1989 nu al 22 jaar.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 aantal toeschouwers komen. Dus we kunnen eigenlijk zeggen dat de eerste drie maanden het ons alles meevalt. Oké, okay, okay. Nou, nog even samenvattend. Uh, we hebben het dus over uh, morgen. De protestantse kerk. Ja. Uh, 17 april en de aanvang is om 1 uur. Ik neem aan nee, de kerk... aanvang is om 3 uur. Om 3 uur. We Staat dat hier verkeerd? Altijd om 3 uur. Open. Ja, prima. En de kerk is open om uh, half drie. Half drie. En de prijs is dus 5 euro. 5 euro. een abonnement altijd. kost uh, voor 12 concerten van 50 ja. euro. Ja. De Whale City Sound. Dat is een barbershop. En uh, cool. veel uh, leuke uh, liederen. Uh, om maar wat te noemen. Wat heel leuk is, is... Uh Something van uh, The Beatles. Something in your... Uh, Ik kan hem bijna zingen. En uh, uh, Come Fly With Me. Krijg een maar alles als je Engelstalig. En uh, ja, gewoon een... Uh, kom, kijken. Kom, kijk. kom kijken. Zo op zich. Okay, helemaal, dankjewel, helemaal goed. Ben. Peter, heel erg bedankt. Graag ja, gedaan. Uh, en waarschijnlijk tot uh, binnenkort weer. Oké. Okay. Ja. Uh, ja, We gaan even naar, uh, naar de muziek. Dus, daarna gaan we nog even de agenda voorlezen. En uh, dat is Klein Orkest met Laat Mij Maar Alleen. Ik ben overweest. Of dat ik de bezit terug ben. Of in de groep de glit terug ben. Jij hebt zo'n hekel aan die show. Nou, ik ben nou eenmaal zo.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 Ja, Benno, dan gaan we nu naar het bloemenkorso, internationaal bekend. Ja. Mensen zelfs uit Japan hier naartoe komen, ja nu even natuurlijk niet.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 staat uit zo'n 20 praalwagens en wel meer dan 30 rijk met bloemen versierde luxe wagens. Voor een extra feestelijke uitstraling wordt de stoet omgeven met musical muziek op of rond de praalwagens.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 Maar je moet je er natuurlijk van tevoren wel even inschrijven. En die is inmiddels gestart. En je kan tot uiterlijk 28 april kan je via de website zeepkistenracezandvoort.nl kan je je inmelden. Maar wees er snel bij, want vol is vol.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 Yeah. yeah. yeah.